Dit is de podcast van het iPhone iPad Vragenuur van Bartimeus van 27 januari 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 uur tot 4 uur smiddags. middags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask@bartimeus.nl, dus i ask apenstaartje bartimeus.nl. Wilt u deelnemen aan dit vrijdagse vragenuurtje? Dan kunt u gaan naar www.bartimeus.nl-i-ask. Oké okay, jongens, we gaan starten. Welkom bij de iPhone-vragenuur van Bartimeus. De reden waarom we dit gaan doen is om ervaringen uit te wisselen... Sommige dingen zullen we in de vorm van een webinar gaan, uh, gaan doen en um, zullen wij meer aan het woord zijn uh, dan de rest, maar zeker aan het begin uh, zullen toch het uitwisselen van ervaringen zijn en zal er hopelijk een vast bezoekend team zijn die uh, de anderen van adviezen en van de raad voorziet. Ik had er iets beter willen voorbereiden dan ik eigenlijk gedaan heb, maar ik ben een paar dagen ziek geweest en eigenlijk te ziek om wat ook voor te bereiden. Gaan we gewoon starten. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, uh, een paar daarvan wil ik laten zien, een paar daarvan zijn alleen maar het vermelden. En Ik denk gewoon dat ik ze ding voor ding ga afhandelen en eerst gaan we kijken of er nog mensen zijn die allerlei vragen hebben die een van ons zou kunnen beantwoorden. Dus bij deze zijn er nog vragen, ik schrijf ze mee en dan kijken we waar ja, het schip stond. En misschien stond het helemaal wel niet, je weet maar nooit. Dus wie vragen heeft, brand los. Ja, ik heb wel een vraag, een hele simpele vraag. Uh, ik werk met een iPad 2 en uh, dat gaat over het algemeen redelijk goed. Het mailprogramma, daar heb ik één vraag over. Ik kan alles met die mail, uh, ik kan een nieuwe maken, ik kan een mail beantwoorden, ik kan verwijderen, verplaatsen enzovoort. Ik kan hem alleen niet. Voorwoorden, ik kan niet vinden waar dat zit en dat zou ik graag willen. Nou, gelukkig weet ik dat. <laughs> um, dat voorwoorden zit bij beantwoorden. Als jij een mailtje opentikt, heb je rechts onderin die uh, nieuw en daarnaast beantwoorden staan. Als je die beantwoorden dubbeltikt, kun je naar rechts vegen en dan heb je antwoord alle en doorsturen. Ja, als het zo simpel is. Eh, dat heb ik natuurlijk niet geprobeerd, dus dat ga ik zo meteen gelijk eens doen. Bedankt. Oké, okay. ik kan het je wel even laten horen. Als ik, dan ga ik even kijken of dat ook wil. Moment. Dan pak ik even mijn iPhone erbij. En ik zet hem wat harder. Rodeberg, Telefoon. Ik ga naar middel. 7. Terug. Voor Ik pak een mailtje. 45 van 56. Postnavigatie. Verwijder. Antwoord. Lop. Verwijder. Verwijder. Antwoord. Nou. Antwoord, antwoord, antwoord. Antwoord. Nu veeg ik naar rechts. Nog een keertje. Druk af, en nog een keertje. Antwoord, antwoord. En nu zit antwoord. Allen zit daar niet bij. Maar die komt daar wel bij als er meerdere afzenders staan. Het is duidelijk. En dat heeft niks te maken met wat voor soort uh, mailclient het is. Want ik uh, werk met uh, uh, zo'n exchange server via de gemeente. Dat heeft er waarschijnlijk geen invloed op, hè? Nee, dat heeft er geen invloed op. Uh... Het verschil daar is dat die meeste exchange clients, dat zijn zogenaamde IMAP-servers. Dus dat betekent dat jouw fysieke mail op de server staat en niet op jouw iPad. Daarentegen, als je met een POP-server werkt of een SNTP server komt het wel op je iPad. Het grote voordeel van zo'n IMAP-server of zo'n exchange account, wat jij zegt, is als jouw iPad vastloopt of vervangen moet worden. Nou, omdat die mail op de server staat, zodra ze je accounts erin gezet hebben in een andere iPad, uh, wordt meteen, meteen weer al die mail goed gezet. En heb je dus ook nog steeds al je verzonden items en al je verwijderde items. Dus in feite is mail op zo'n uh, portable device als iPhone of iPad veel veiliger om dat via exchange of IMAP te doen dan via POP of SMTP. Ja, dat klopt ook wel en uh, het is zelfs ook zo dat uh, er is een map ongewenste e-mail, daar maakte ik me aanvankelijk nogal druk om, want daar zaten 2, 300 spams in, uh, maar dat wordt allemaal door het systeembeheer bij de gemeente geregeld, daar heb ik verder geen omkijken naar. Klopt, als we het goed doen, dan uh, gebeurt het op die manier. Dat brengt uh, meteen een vraag bij mij naar boven, Dirk. Hoe zit dat dan met een, een Gmail account? Uh, ik weet dat je in de iPhone dat, dat uh, uh, gewoon kunt kiezen. Uh, is dat dan ook uh, uh, in e-map? In Want daarbij staat je mail in principe ook niet op je eigen iPhone, hè? Klopt. Zowel Gmail als iCloud als uh, Exchange-accounts zijn allemaal e-maps. En je, je kunt ook, uh, wat mijn ervaring is, uh, uh, kun je via uh, je, je gewone standaard e-mailaccount van je provider... Dat hebben wij namelijk bij vergissing gedaan op de iPad van Marga. Want ja, ik gebruik oudsher en ja, ik ben eenmaal een gewoonte mens. Altijd maar pop-accounts. Maar in ieder geval de provider waar wij standaard ons vaste e-mailadres bij hebben, die ondersteunt kennelijk ook IMAP. imap of hoe je dat noemen moet. IMAP. Uh, in ieder geval, uh, wij hebben toen, uh, ja, Mark heeft dat toen geconfigureerd en eigenlijk niet opgelet of ze nou pop of imap gekozen had, maar dat diezelfde inloggegevens bleken toch ineens als imap-account ook uh, te werken. Ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk ook wel weer dat je, uh, als je bijvoorbeeld op je PC instelt als pop-account, dat die na een x aantal dagen de, de gegevens van je server weghaalt, dat ze dan ook van je. Van je ja, dan zie je ze ook niet meer op je, op je computer, op je iPad of iPhone natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant heb je dan geen backup meer van je mail. Tenzij je die als pop nog op je pc bewaart. En dat, is toch, ja, dat, dat maakt het toch wel ingewikkelder als je op meerdere plekken hetzelfde mailaccount bij wil houden. Want het is ook al een keer gebeurd dat we een bepaald bericht wat op de iPad was binnengekomen ineens niet meer op de computer kregen. En waar dat nou aan wacht, daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal achter, maar goed. Nou, wat je bij mail kunt doen, is je iPad zo zetten, dat je het niet van de server afhaalt, of je iPhone, en je computer wel. Dus dan kun je zeggen van, dan kun je dus zeggen van, oké, okay, ik haal gewoon eens per mail de week met mijn computer, eens per week de mail met mijn computer op, en dan wordt het dus van de servers afgehaald, en uh, voor de rest haal je het gewoon op met je iMac en iPad of iPad en iPhone. Wat ook nog over mail te melden valt is wat ik, uh, wat ik zelf bedacht had. Ik probeer mijn uh, inbox altijd leeg te houden. Het is, de verleiding is te groot om daar uh, duizend messages in te hebben staan en van oh ja ik zoek wat en dan ga je dus zoeken in je inbox. Maar eigenlijk is het niet zo efficiënt. Als ik mail aan het lezen ben um, lees ik het eerst door op uh, berichtenketens ketens die, die bij elkaar horen. Wat me niet interesseert, die gooi ik gewoon weg. Dus dan dubbeltik ik de wijzigknop. Dan loop ik het maillijstje langs en dubbeltik wat weg mag. En dan tik ik op verwijderen. Vervolgens heb ik mail die ik moet beantwoorden. Nou, die beantwoord ik. En ik heb ook mail die uh, ik niet hoef te beantwoorden, maar wel wil bewaren. Daartoe heb ik een, een extra Gmail-account aangemaakt. waar ik verder niks mee doe. Gewoon mijn Google mail bewaren account En daar stop ik de mailtjes dus in. die verplaats ik daarheen, die ik gewoon wil uh, bewaren. En als ik mijn inbox gewoon vol laat lopen. Nou, dan staat er binnen de kortste keer duizend uh, mails in. En er staan nu een. ik denk een 100 mail per jaar uh, in die te bewaren box. En ja, ik vond het zelf uh, zeer overzichtelijk. En mails waar ik wel wat mee moet, uh, die stop ik in een to-do-lijst. Daar ga ik straks ook nog wat over vertellen. En zo'n to-do-lijst zijn dus mailtjes die je actief af moet handelen. En dat geeft mij dus de mogelijkheid om alleen in mijn inbox, uh, nou, tien, maximaal 20 mailtjes te hebben van lopende projecten. Dus zo'n stil Google-account kan er heel makkelijk voor zijn. Ja, oké, okay, dankjewel Dirk. Uh, dat uh, brengt uh, mij op de vraag. Uh, ik vind het, het, het gebruiken van Gmail-account uh, via de iPhone erg handig. Uh, maar wat volgens mij nog niet handig is, althans, of ik heb de tool nog niet gevonden, is als je, ik, als je uh, uh, op een bepaalde mail moet zoeken. Dus ik uh, wil op het onderwerp, uh, ik noem maar iets. Uh, uh, nieuwe features uh, zoeken um, en, in, en je wil dat uh, zoeken in een vrij uh, van 300 mails dan is dat via de iPhone volgens mij nog lastig. Het enige wat je met zoeken in de iPhone kunt is dat je letters intikt die bovenin in die zoekbox uh, of die in die zoekbox komen die bovenin zitten en daaronder komen dan vier tapjes of je in de van, naar, onderwerp of in alles wil zoeken. En met alles bedoelt hij volgens mij niet de hele mailinhoud. Dat zou ik eventueel wel voor je uit kunnen zoeken of dat de mailinhoud is. Misschien dat iemand met anders dat weet. Volgens mij bedoelt hij dan met alles dat het dan in het aan-van- of onderwerpveld uh, gevonden moet kunnen worden. Heeft iemand daar ervaring mee of hij dan ook echt in je mailtjes zoekt? Nee, ik niet. Maar uh, misschien iemand anders. Nee, maar het moet wel te testen zijn. Want dan moet je een mailtje maken met een specifiek woord erin en daar eens op gaan zoeken. En dan kijken of je dat vindt. Ja, dat is interessant. Uh, nou, dat ga ik zo even uittesten. Uh, me... Er zijn dus wel, er is wel wat mogelijkheden. Nou, even, hoe, hoe, hoe kom je ook weer in die zoekmodus? maar, uh, dan ga ik dat wel even uh, proberen. Dat zoekveld zit erboven. Uh, ik zal het jullie even laten horen. Wacht. Kant, dus ik ga nu terug. Antwoord: oh. die is nog van de vorige. 36. daar heb ik de workmap gekozen, want die zit onderin. Nu zit die linksbovenin, veeg ik naar rechts nog een keertje. En hier heb je de zoek in: work zoekveld, die kun je dubbel tikken. En dan kun je de tekst erin typen. Van, taf, taf, Alles, taf, en daar heb je dus die vier tapjes waarvan AM geselecteerd is. Als je wat typt en je wil er wat anders gaan maken. Dan heb je heel vaak bij één keer naar rechts vegen van zo'n box een tekstknop. En die wistekstknop die maakt en de tekstbox leeg. En geeft je... Sorry, en haalt de tekstbox weg de tekst eruit en zet de focus weer zo dat je meteen kunt gaan typen even voor de opname Dirk, de iPhone is uh, behoorlijk zacht, uh, te meer daar je een uh, brommetje meeneemt. Uh, hou er even rekening mee dat je de, de achterzijde van de iPhone even naar je microfoon richt want dan horen wij uh... Echt wat er gebeurt. Dat brommetje komt uit de voeding van mijn laptop. Ik zal hem wat harder zetten om even te horen of het dan beter is. 1 seconde. Amsterdam, zes mars. Abstoot. Vijf nieuwe onderdelen. Instellingen. Sleeplink. Instellingen. Abstoot. Amsterdam, zes mars. Dat is helemaal perfect. En het brommetje is ook weer. Ja, het is nog wel een bij laptop, maar het is wel schandalig. Het scheelt erg veel of die wel of niet op de voeding gaat. Oké, okay, volgende. Is er nog meer jongens? Ja, ik, ik heb nog wel een uh, vraagje en ook nog een kleine opmerking inderdaad. De bron is weg, maar uh, volgens mij heb je hem bovendien ook nog op de low uh, quality uh, stem staan. En als je hem op de high quality zet, zou het ook wat beter verstaanbaar worden, denk ik. En het is niet de achterkant van het uh, toestel waar het geluid uitkomt, maar het is de onderkant. Hè. Het, je hebt, in de onderkant heb je uh, drie gaatjes, de middelste brede voor de plug. En daar heb je links en rechts van uh, heb je de microfoon en het spiekertje. En het spiekertje is het rechter gaatje. Ik heb het net nog even uitgeprobeerd. Uh, als je de homeknop uh, naar, naar beneden hebt. Dus, dus, dus rechts van de homeknop zeg maar, zit het spiekertje en links het microfoontje. Mijn vraag was eigenlijk heel simpel ook zo'n appvraagje, Ik heb de reisplanner van de NS uh, in, uh, in mijn iPhone gestopt. Heel handig. Ik heb ook voor vier werkdagen heb ik, uh, ooit ingesteld dat ik graag gewaarschuwd wil worden. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Want dan ga ik altijd op dezelfde tijden van en na mijn werk. En. Uh, nou, wat ik nu dus ook probeer, ik krijg die waarschuwingen er niet meer uit. Want het vervelende is dat in de NS-reisplanner zit wel een knop... Uh, niet meer geldige reizen wissen, uh, of hoe die precies heten mag... of uh, verlopen reizen, en dat werkt wel, maar dat werkt alleen voor een reis... die je op een bepaalde datum hebt ingesteld en die datum is voorbij. Dan kun je hem wissen. Maar die dagelijks herhalende reis, die heb ik dus niet meer uit kunnen krijgen en toen dacht ik, wie niet sterk is moet slim zijn, dan wist ik gewoon die hele app en dan begin ik gewoon van voren af aan en uh, dat was namelijk in de week tussen kerst en oud en nieuw, dus toen was ik vrij en toen werd ik ernstig gestoord van al die waarschuwingen, s morgens om half zeven terwijl ik dacht van uh, ik lig nog lekker in mijn bedje en uh, toen uh, heb ik hem dus weer geherinstalleerd en wat denk je, al die waarschuwingen zijn weer terug. Toen dacht ik, ik uh, ga opnieuw die reizen plannen. En dan zet ik de, exact diezelfde reizen en dan zet ik die waarschuwingen uit. Dan zal ik ze ook wel kwijt zijn. Maar nee hoor, toen kreeg ik ze drie dubbel, Dus wat dat betreft uh, een ernstige buk in de reisplender wat mij betreft. Ik denk dat je deze uh, uh, dingen wel uit kunt zetten onder berichten. Daar kun je heel veel per app instellen hoe die jou mag waarschuwen. En ik denk als je ze daarop uitzet dat ze echt wel uit zijn. Uh, het kan natuurlijk zijn dat ze die gegevens op een server bijhouden, dus dat je dus dan als jij daar weer komt weer even hard terugkrijgt. Want normaal gesproken is jouw uh, denkwijze dat iets als je de app helemaal verwijdert, ook alle gegevens verwijderd zijn, dat zou normaal gesproken correct moeten zijn. Dat kan bij Apple niet zo zijn, zoals het bij Windows vaak is, dat als je je mailprogramma weggooit, dat dan uh, je mail blijft staan. Als jij bij Apple een account weggooit, dan is jouw mail in principe van die iPhone weg. Uiteraard is het wel zo dat als het wat we net hadden IMAP is, dat het dan automatisch wel weer terugkomt. Maar het blijft niet domweg op die iPhone hangen. Maar was dat de 9292-app of de NS-app, Ruud? Want ik herken die alarms niet. dus dat, Ik Ik kom er even tussendoor. Uh, Bruno was er trouwens. Uh, uh... Krijg je die waarschuwingen ook nog wanneer de, het was de reisplanner app trouwens Dirk? krijg je die waarschuwingen ook als je de app uit de appkiezer haalde? Als dat zo is dan, dan zou het zo inderdaad kunnen zijn wat Dirk zegt dat het via de server wordt geregeld. En dan zou je inderdaad berichtgeving of pushberichten of iets dergelijks moeten uitzetten. Maar ja, dan hoor je ze nooit meer. Ja, dat laatste uh, allemaal wat Tom zegt en wat Dirk ook al suggereerde. Ik, uh, ik uh, ga er inderdaad ook vanuit dat het vanuit die server komt. En wat Dirk zei die berichten uitschakelen, ja dat heb ik natuurlijk ook wel geprobeerd. Maar dan, dat, dat kan ook wel en dat zal ook wel helpen. Ik, eh, maar dan krijg je dus ook helemaal nooit geen waarschuwingen meer van de reisplanner. Ik heb ze nu op een zo laag pitje gezet dat ik er geen last meer van heb. Maar dat is eigenlijk wel jammer, want als ik nu dus een reis zou toevoegen waar ik vanmiddag echt duidelijk een waarschuwing voor wil krijgen, dan krijg ik die ook niet meer zoals ik hem eigenlijk graag wil horen. Dus ik heb inderdaad zelf ook het vermoeden dat er ergens op die NS-server iets is blijven hangen. ...wat zich weer geactiveerd heeft toen ik de reisplanner opnieuw heb uh, geïnstalleerd. En volgens mij is het gewoon de bug in de app dat uh, bewaarde reizen niet, gewist, niet expliciet gewist kunnen worden. Dus uh, een herhalende reizen moet ik dan zeggen. Want als je een reis voor een bepaalde datum instelt en die datum is voorbij, dan kun je wissen. Maar heb je een reis die uh, zeg maar voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ooit is ingesteld geweest... Dan, uh, dan, dan krijg je die er niet uit. Ik heb ze dus ook gewoon nog in mijn, uh, mijn app kiezer staan. Ja, in, in, mijn, in, mijn, uh, in mijn lijstje van, reizen, van bewaarde reizen staan. En ik zou niet weten hoe ik ze er ooit uit zou moeten krijgen. Ik ga hem even opschrijven. Uh, Daar wil ik er wel eens even over nadenken of ik misschien nog wat inventiefs kan verzinnen. Want wat er tegenspreekt, um... <kwijls> omdat op een. Zo. En wat er tegen spreekt om het op een server te zetten, is dat dat niet zomaar mag. Want um, jij bent identificeerbaar voor die server. Dus als je nu echt inlogt met een username en password en ze zeggen het erbij dat ze dingen van jou onthouden, dan mag het wel. Maar het is niet, zomaar, het is niet zo dat ze in Nederland zomaar dingen op een server mogen gaan bewaren. Het zou niet best zijn. En die app heet Reisplanner, zei je ja, volgens mij reisplanner extra. En ik vind hem overigens wat bruikbaarder en toegankelijker in zijn algemeenheid dan die OV-app. Maar goed, dat heeft het uh, buiten de spanning laten, want je kunt er niet mee van deur tot deur plannen. Uh, maar volgens mij is wat je zegt over die service ook niet helemaal waar, want je krijgt bij verschillende apps echt een waarschuwing. Hè? Uh, denk erom, wilt u dat wij uh, berichten voor u bewaren? En uh, vooral, volgens mij is het op het moment dat je pushberichten activeert voor een of andere app dan worden er dingen op een server geplaatst, want die servers sturen die berichten. En dat kan ook bijna niet anders, bij de NS moet het wel via een server gaan, want wat ze ook beloven is dat bij vertraging, en dat is me inderdaad in die vrije week een keer overkomen, toen heb ik een keer een waarschuwing gehad van let op, die trein is vertraagd en gaat pas om zo en zo laat. Dus, dus dat uh, gaat echt via een server, dat kan technisch gewoon niet anders. Dat ben ik met je eens, maar er zijn wel hele uh, duidelijke privacy dingen die wel en niet mogen. Ja, Wat volgens mij gewoon de buk in de app is, is dat je bewaarde wijzen niet kunt, uh, kunt wissen. Uh, dat is volgens mij het hele eiereneten. Als dat kan, dan haal je ze eenmalig weg en dan ben je van het probleem af. D dat veroorzaakt ergens dit probleem. Er blijft ergens iets hangen waar je zelf niet mee bij kunt. We gaan eens kijken en anders gaan we het gewoon melden bij, uh, bij de bouwers van de app. Volgende wat mij betreft. Maar misschien wil ik daar nog wel even een, een tussenkomst bij doen. Uh, als je een lijstje krijgt en uh, je, je hebt de indruk dat je het niet kan wissen, heb je al eens geprobeerd met uh, twee maal te tikken. De, de tweede tik um, vasthouden en dan naar rechts vegen, want soms kan je zo ook iets... Uh, bijvoorbeeld je mails en zo kan je ook zo wegdoen. Weg ik weet niet, uh, ik zou het eens moeten proberen. Maar uh, ja, ik ben Belg en ik heb die NS ja, heeft niet veel zin dat ik die instelling nou, dat zou nog een idee kunnen zijn. Ik zou eens wat uh, gaan dubbeltikken op die uh, reizen. Of misschien uh, dubbel tikken en de tweede tik vasthouden. Dat je dan nog een wisseloptie krijgt. Bruno, als je dat probeert en, en uh, uh, je, je vindt iets, uh, zou je dan? Uh, wil terugmelden wat er, uh, wat er gebeurt? Want dat is natuurlijk voor ons ook interessant allemaal om te weten. Uiteraard, uh, dat ga ik zeker uh, melden als ik het uh, iPhone Columbus heb gevonden. Oké, okay. hartstikke goed. Er hey, was nog even uh, een, uh, een opmerking voor jou blijven hangen. Dirk uh, gebruikt de iPhone 3GS. En uh, Dirkje je kan hem natuurlijk ook zelf beantwoorden. Want ik weet niet of je het vergeten was. Daar zit het uh, spiekertje trouwens aan de andere kant. Je had gelijk, het is niet de achterkant, maar de onderkant. En uh, uh, Dirk heeft de, de compacte stem omdat op de iPhone 3GS je toch wel degelijk vertraging merkt als je de high quality stem uh, gebruikt. Omdat ja, de processor nou eenmaal wat trager is dan in de iPhone 4 en de 4S. Oké, okay, ik snap hem. Ja, nou dan, uh, dan denk ik dat het nu al in het zal al opgelost is. Want de laatste keer dat Dirk en bij de microfoon niet beter bij de microfoon niet ging het al een stuk beter. Bovendien is die lelijke bron er nu uit. En dat zal de bestaanbaarheid ook wel danig uh, verbeteren. Oké, okay, zijn er nog volgende vragen? Ik had over gedacht dat we met z'n drieën zouden zijn... maar het valt me echt nog reuze mee wat er aan mensen gekomen is. Ik vind het hartstikke leuk. En het loopt, uh, we zijn al een dik half uur bezig, dus het loopt wel. Maar Ik, ga toch nog, ik heb even gekeken hoe ik uh, bijvoorbeeld een mail kan wegdoen. Uh, uh, niet door uh, op uh, verwijderen of zo te dikken. Je kan gewoon bijvoorbeeld... Ik... Ik stik twee maal en de tweede maal hou ik vast, bijvoorbeeld. Omgelezen, en Security Center, nou. viesing, e en de zwakste in 2000 en, ja. en music. verwijderen voor En ik veeg dus naar rechts, dus het is uh, dus tweede maal vasthouden en dan naar uh, rechts vegen en dan gewoon op uh, verwijderen klikken. Dus ik heb het even getest, sorry voor... Uh... Nee, dat is hartstikke mooi, dat hoef je helemaal geen sorry voor te zeggen, dat is juist geweldig. <lacht> hoeven we daar we niet meer over na te denken, toch? Ja, weet ik aan de beurt? Um, ik heb een vraagje in verband met uh, apps met uh, ja, zeg maar grote lijsten, bijvoorbeeld contacten, maar er zijn er meer. En ik heb dan wel eens gehoord, als je uh, met vier vingers uh, bovenaan het scherm tikt, dan uh, springt hij naar boven en onderaan uh, tikt, naar, dan springt hij naar onder. Maar ik krijg dat niet voor elkaar. Uh, is er een bepaalde manier om die vingers, uh, dat je die vingers moet zetten misschien? Nou, het probleem herken ik wel. Het, het punt is vaak dat uh, je niet genoeg ruimte hebt. Uh, de kunst is dan om je vingers een beetje in een boogje te zetten. Dus niet echt exact naast elkaar. Maar echt in een boogje, zodat je ook iets wat meer tussenruimte hebt. En je ze alle vier echt op het gevoelige stuk van het scherm krijgt. Uh, probeer dat eens. En dat is nou weer het voordeel van een iPad, want daar heb je ruimte zat. Ja, misschien kan je ook. Ik heb het nu net ook eens geprobeerd. Ik had vroeger dat probleem ook. Uh, maar je mag ook met links twee vingers en rechts twee vingers. En uh, aan, uh, aan beide kanten zo, dat lukt ook wel. En dat lukt meestal altijd. Dus je moet niet vier vingers van één hand doen. Je pakt van linkerhand twee vingers, rechterhand twee vingers. En uh, je moet dat maar eens proberen. Dat gaat meestal wel... Wat je ook kunt doen is om naar boven te scrollen. Uh, als je een item in je taakbalk aanwijst, dan zegt hij ook uh, tik dubbel om naar boven te scrollen. En daar bedoelen ze dus inderdaad die bovenste, uh, met vier vingers bovenin het scherm tikken mee. Dus je wijst iets aan in je taakbalk, doet hem dubbel tikken en dan uh, scrollt die lijst naar boven toe. Ik zal het eens gaan proberen in elk geval. En uh, soms lukt het als je bijvoorbeeld een, een, een lange adressenlijst hebt, want ik ken mensen die lange adressenlijsten hebben, dan kan je aan de rechterzijkant uh, ook je vinger plaatsen en dan uh, kan je als het ware heel snel uh, zelfs op uh, letter scrollen. Uh, ja, dat uh, klopt inderdaad. Bij de contacten doe ik dat ook, uh, maar uh, dat is niet bij elke app zo. Maar inderdaad, ik, ik vind het bij. Uh... De contacten app best een heel effectief methode. En ook om iets uh, uh, ergens in het midden te zoeken of zo. Echt inderdaad om een bepaalde letter te zoeken. Jij bedoelt de tapindex, uh, Daniel. Dat je die kunt dubbeltikken en vasthouden. De laatste tikken en dan naar beneden trekken. Of heb je nog een andere truc? Nee, nee. Het is dit. Er zijn trouwens twee manieren. Je kunt dus dubbeltikken en vasthouden. Uh, en dan gaan trekken. Maar je kunt ook uh, wanneer je hem hebt uh, aangeraakt. Hoef je hem alleen maar aan te raken. En je veegt dan verticaal, dan scroll je ook uh, door, door de letters heen. Dus dat, er zijn eigenlijk twee manieren om een letter te vinden. Waar je dan wel op moet letten is als je de letter uh, gevonden hebt. Is dat je rustig zoekend van boven naar beneden het begin van die lijst uh, zoekt. Of het begin van die letter zoekt. Want als jij van bovenaf weer naar rechts gaat vegen, dan springt die... Uh, adreslijstje naar het begin van het adresboek toe. Dus dan springt hij weer naar de A toe. Dus dan moet je gewoon rustig verticaal zoeken waar het begin is van de letter die je wilt hebben. Nog andere vragen of gaan we andere dingen doen? Ik probeer uh, ondertussen even die reisplanner te starten maar die wil nou helemaal niet meer starten dus dat uh, gaat helemaal goed. Hij blijft een seconde of 4, 5 gebeurt er niks en dan kom ik gewoon weer terug in het scherm waar ik hem uh, opgestart uh, uh, heb. Dus, dus zeg maar in, in, op het uh, bureaublad, of hoe je het noemen wil, waar hij, uh, waar hij staat. Dus daar gaat iets maken. Heel raar, maar goed. Die zou je even uit je appkiezer kunnen gooien en dan nog een keer kijken. Ja, dat ga ik eens even proberen. Ik heb nog wel een vraagje, uh, hoewel ik denk dat het een bug in de betreffende app is. Ik uh, gebruik de app Binnenlands Bestuur. Dat is, uh, uh, dat is een blad en dat is met name handig voor lokale politici. En het vervelende van dat ding is dat uh, als ik hem um, opstart en ik uh, lees een aantal artikelkoppen... dan vliegt hij er weer uit. En als hij dat eenmaal gedaan heeft, dan, uh, dan kan ik hem niet meer starten. Dus ja... Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, aan de bediening of aan mijn iPad ligt. Dat moet aan die app liggen, lijkt me. Heb je al eens geïnformeerd, uh, Ruud, of uh, uh, jouw collega's ook datzelfde euvel hebben? Want dan zou het... Toch iets in samenwerking met de voiceover kunnen zijn? Nee, dat heb ik inderdaad niet gevraagd. Dan hebben we binnenkort weer een iPad-café bij de gemeente. Dus ik zal wat eens vragen. Wordt overigens alleen slappe koffie en vieze thee geschonken. Nee, neem je toch gewoon je zakflesje mee? Nee, het lijkt me een goed plan. Want dan kunnen we ook. Uh, het, het kan ook voor Apple interessant zijn om te weten of, of, uh, of, nou ja, uh, of dit een bug in, in voiceover is of wat dan ook. Je weet het maar nooit. Nee, ik zal het doen. Nee, even kijken of ik nou de. Ja. Uh, ik ga ervan uit dat er nu niet meer vragen zijn. Ik zal hem nog even loslaten. En anders wou ik iets laten zien over de agenda: hoe je makkelijk uh, afspraken verder weg kunt plannen. Misschien kunnen we duidelijk maken aan, aan de mensen dat ze gerust vragen mogen stellen. Hè? Dan kunnen we die hier... Uh, sorry Daniel, ik, ik begrijp niet helemaal. Uh, uh, dat hebben wij toch al... Uh, uh, dat staat toch ook in het bericht dat we uitgestuurd hebben. Dat het dus echt uh, om gerichte vragen gaat. Anderen? Ja, maar niet iedereen heeft die berichten, niet iedereen heeft die Yahoo! Mails of wat dan ook. We moeten rekening houden dat er mensen zullen zijn die, onze, die deze podcast zullen ontdekken en die dan misschien nog niet weten. Hè? Nee, ik zou inderdaad zeggen, kijk, we hebben natuurlijk het op een, verschil, een aantal forums geplaatst, maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken. We hebben het in eerste instantie op de forums gezet waar je de meeste mensen van mag verwachten. Maar uh, het staat natuurlijk iedereen vrij om datzelfde berichtje te, te herposten op, uh, op andere plaatsen. Nou, ik, dacht dat je, ik denk dat je mij verkeerd begrijpt. Uh, soms ontdek ik via een podcastprogramma, andere podcasts uit, uit Amerika. En daar lees ik nooit een bericht van en dan krijg ik ook nooit een mail van. Zo bedoel ik het. Well, Oké, okay, ik snap het. Dus jouw voorstel, Daniel, is om voor aan de podcast uh, een stukje te zetten of te plakken waar we duidelijk maken waar mensen vragen heen kunnen sturen. Ja, ik stel me voor, uh, ik ken, ik ken jou, uh, jouw groep niet, ik ken de organisatie niet en uh, ik luister toevallig naar deze podcast en dan zeg ik van, oh leuk, uh, ik, ik heb ook wel een vraag, uh, hoe moet ik dat doen en hoe kan ik dat doen? Dus voor mensen die volledig uh, onbekend zijn met uh, groepen en e-mailen. Lijkt me een goed plan, een soort, uh, hoe noem je dat in het vakjargon, een soort colophon En uh, iets wat je dan aan het begin of aan het eind van de, van de podcast uh, plaatst. Lijkt me een goed plan. Ik heb het helemaal mee eens. Kun jij dat maken, Tom? Ja, hoor. Oké, okay, dan wou ik nu verder gaan met dat uh, stukje van de agenda. Um, ik moet soms uh, dingen plaatsen die heel veel verder weg zijn. En ik kon, deed dat tot voor kort dat ik uh, naar mijn agenda ging. Nee, loopt, letterlijk. Oh. Begin scherm. Klok. Ten op, twee van de agenda. Vrijdag 27. Agenda. Twee agendas. Agendas. Uh, dat ik naar mijn agenda ging en dan via de maandtap uh, of de maandweergave dat ding naar de, uh, bijvoorbeeld naar uh, september bracht of zo. Maar dan moet je toch behoorlijk vaak op volgende maand klikken om dat voor elkaar te krijgen. Uh, wat ik eigenlijk per stom toeval ontdekte is het volgende. Misschien is het voor jullie een open deur. Ik hoop het. Als u op toevoegen klikt. Twee agendas. Voeg toe. Voeg toe. Tekstveld. Bereidbaar. Nou. Locatie. tekst Begin. vrijdag 27 januari. 16. Einde. 17. Die doe ik dubbeltikken. Begin. Einde. Januleer. Dan heb je onder in de... Van Dag, uur en minuut kiezen. Als je daar naar links veegt, heb ik daar een hele dag schakelknop uit. Bij sommige iPhone 4's zit daar nog een veld tussen. Als ik deze aanklik, en ik veeg nu naar rechts, dan heb ik daar de 27e. En hier heb ik al januari en 2012. 2012. Stel ik wil naar 8 september. Januari. Ga ik hier naar boven? Oké. Maart, april, mei, juni, juli, september, oktober, november, december. Zie naar breder? 9, 18. 7, 4, 3, 10, 9, 8. Nu zit hij staat dus nu op. 2012, september, 8, 8 september. 8 september. Ga ik terugvegen naar links? Hele dag. Schakel op. Zet ik uit? 8 september, kieser 16, kieser onderdeel 00, kieser onderdeel. En nu heb je dus weer de originele agenda kiezer. En volgens mij is dat echt een heel stuk sneller dan um, dat via de maand en datum doen. Nou, dat was het eerste item wat ik te vermelden heb. Arena-alarm komt er tussendoor. En ik heb er straks nog een paar. Dus als iemand commentaar heeft, ben ik nu even weg. Nou, geen commentaar meer. iets van uh, ga zo door, want dat zijn handige weetjes. Dan pakken we de volgende. En dat is de, het gebruik van de home-toets onder iOS 5. Dat gekke ding, dat kan eigenlijk heel veel. En een aantal wist ik er al wel, maar ook daar ontdekte ik er per ongeluk weer eentje. Als je op uh, scherm 3 bent bijvoorbeeld, kun je met een losse home-toets naar scherm 1 gaan. Dan zegt die beginscherm. Als je op het beginscherm bent en je drukt de losse home-toets... ...dan kom je in het zoeken in de iPhone-scherm... ...wat overigens een hele snelle manier kan zijn om dingen te starten... ...maar dat even terzijde. En als je in het iPhone-scherm of het zoeken in iPhone-scherm bent... ...of zoeken met Spotlight heet die officieel... ...en je drukt op je home-toets... ...dan kom je weer terug op je basisscherm. Nou, Twee keer de home-toets is uh, de app-kiezer... Dat zal niemand vreemd zijn. Uh, als je in de appkiezer iets tikt en vasthoudt... dan kun je dus appjes weggooien. En dan staan die iconen te trillen. zal iemand zeggen, die ziet op het scherm. Als je daar één keer op de home-toets drukt... kom je weer gewoon terug in de appkiezer... en kun je vanuit de appkiezer weer een app starten. Uh, dat was van de week... Nee, en als je niet een app start en je drukt weer één keer op de home-toets... ...dan um, kom je weer terug op je basisscherm. Dus de enige extra die ik daar eigenlijk vond... ...is dat als je op scherm 8 zit... ...je met één keer de home-toets terug kunt komen naar je basisscherm. Oh. Sorry, ik was even het, uh, het spoor kwijt. Um, ik moet even het, het volgende ding opzoeken wat ik uh, verzonden had. Oh ja, de Bosch-navigatie... Ik heb de navigatie van, van Bosch gedownload en de navigatie van Garmin heb ik gedownload. Um, ik heb contact met ze gehad, ze hebben beide geen loopnavigatie. Bosch heeft wel iets van eco-routes wat veel op loopnavigatie lijkt. En als je die Bosch app wilt downloaden, uh, zag ik geloof ik via de appwijzer dat dat tot 31, mei, 31 januari 29 euro kost en daarna 49 euro. Um, ik hoop dat ze toch een loopnavigatie zullen gaan toevoegen. En dat hoop ik overigens ook zeker voor Garmin. Want Garmin is juist een uh, navigatiesysteem dat heel veel door lopers en fietsers wordt gebruikt. Dus het verbaast mij een beetje dat daar geen loopnavigatie zit. Ik ken vier navigatiesystemen. En dat is even een vraag aan jullie. TomTom, um, Tom, Navigon... En dan sinds kort Bosch en uh, Garmin. Zijn er nog andere navigatiesystemen die veel gebruikt worden? En wat zijn jullie ervaringen met navigatiesystemen? Tot nu toe kom ik nog steeds het beste uit met Navigon. Uh, alhoewel ik soms moet tikken en de tweede vasthouden om iets af te sluiten of dat soort trucjes. Hebben jullie andere ervaringen? Uh, Dirk, er is uh, er nog één. Iets met Captain nog wat. Er staat op Blind Cool Tech... ...staat een podcast over een vergelijking van... Uh, ...in ieder geval TomTom, Tom, Navigon en die Captain Hupplepup. -hup. En uh, daar kwam Navigon eigenlijk ook uh, als beste uit. Uh, wat Garmin betreft... Uh, je hebt verschillende apparaten van, van Garmin. Uh, een Garmin-apparaat voor in de auto. En ik vermoed dat daarvoor uh, uh, zeg maar, uh, die app uh, het, hetzelfde doet. Dus te, te vergelijkbaar met het apparaat wat je in de auto koopt. En je hebt inderdaad prachtige apparaten voor wandelaars. Maar dat zijn dus echt andere apparaten dan die dingetjes van Garmin voor in de auto. En inderdaad hoop ik met jou dat ze ook de software die in dat apparaat zit. En dan gaat het waarschijnlijk vooral om de uitgebreidere kaarten. Dat ze daar ook een iPhone-app uh, van maken. Uh, ik wil jou trouwens nog wel even vragen uh, en dan laat ik de microfoon even los voor de anderen. Heb jij al geëxperimenteerd met die uh, Bosch navigatie en is die voice over proof? Hij lijkt behoorlijk uh, voice over proof. Ik heb er nog niet mee gelopen, want daar was ik te ziek voor. Dat had ik eigenlijk graag gedaan voor vanmiddag, maar dat lukte nog even niet. Dus die gaan we denk ik volgende week krijgen. Ja, wat die carming overigens betreft kan ik nog wel iets uh, in zover toevoegen. Wij hebben, uh, hebben inderdaad zo'n wandelkarmin. Uh, dat is verder niet uh, voor blinde of slechtziende geschikt. Uh, althans, ja, maar daar kan wel dan op kijken met behulp uh, van uh, ja, soms een loepje, maar soms ook gewoon nog wel het scherm uh, zien. Ik weet het scherm eigenlijk ja, kijk je zonder loepje, dacht ik hè. Soms ja het. Ja, als je details wil zien, dan pak ze nog wel eens een loepje. Maar uh, er is dus een kaart van Nederland. En dat is dus inderdaad een, een kaart uh, die heet Topo Nederland. En ik heb eens ooit een keer in de App Store op Topo Nederland gezocht. En dan lijkt er wel iets te zijn uh, wat, dan, uh, wat dan gebruikt kan worden. Maar ik ben er eigenlijk ook niet helemaal uitgekomen. En ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat dat voice-over bruikbaar en toegankelijk wordt. Ja, ik, ik weet namelijk niet wat je zou moeten uitspreken, Want je ziet natuurlijk op zo'n kaart, zie je uh, bospaadjes. En uh, uh, ja, gewoon in uh, feite uh, een landschapstekening. Uh, je ziet gewoon de paadjes lopen. En je cursortje geeft gewoon aan of je op het goede paadje bent. Dus, dus, dus ja, misschien kun je zijpaadjes in gesproken tekst aangeven. Maar ik, zal me, ik kan me niet zo heel veel voorstellen wat je met zo'n ding uh, precies gesproken weer zou kunnen geven. Misschien wel als je routes gaat uitzetten, dat dan iets van, van, van uh, je moet hier over 50 meter naar links of over 20 meter. Dat zou me er iets van kunnen, bij kunnen voorstellen. Maar dat hebben we eigenlijk nog nooit echt gedaan. Bij de, wat, wat Mark eigenlijk doet is uh, ja gewoon, uh, en dat doen we dan hoofdzakelijk nog in Zuid-Limburg. Een, uh, ja, een plek waar wij heel veel samenkomen, uh, zeg maar de kaart die ze vroeger op papier had, uh, nu op de, uh, de Karning bekijken. En dan eigenlijk uh, toch wel door een beetje te schuiven nieuwe uh, plekjes ontdekken van... hé, hey, hier hebben we nog nooit gelopen, maar als we zo lopen komen we waarschijnlijk ook daar. En dat, uh, dat komt uh, nou ja, meestal wel goed uit, want uh, we zitten nog steeds hier thuis op de bank en op de stoel. Dus uh, we zijn nooit verdwaald. Maar dat is een beetje hoe wij daarmee omgaan. En ik vroeg me dus inderdaad even af van hoe gaat dat op zo'n... Uh, uh, kunnen we ons iets voorstellen bij het werken van zoiets op de iPhone uh, met gesproken begeleiding? Het moet wel mogelijk zijn omdat je dan een melding zou moeten krijgen wat jou zegt in, in de trant van uh, neem uh, voetpad uh, uh, linksaf uh, over 50 meter. Um, ik, ik wonende in Lelystad met zijn uh, gescheiden verkeersstromen merk ik dat als ik met Navigon uh, probeer van het station hier naar mijn huis te lopen of iets dergelijks. Dat ik inderdaad uh, de mist in wordt gestuurd op het moment dat, uh, ja, dat ik eigenlijk een, een puur een, een voetgangersgebied inkom. Uh, ...waar ook geen fietspad is of wat dan ook... Uh, dan, ...dan laat Navigon het ook afweten, ...want dan stuurt hij mij gewoon over een uh, stukje uh, uh, fietspad of autoweg. Um, ik geloof misschien uh, Ruud... Um, Ruud, weet je... oh, Ruud gaat net weg. Ik had hem namelijk net willen vragen... ...die heeft de, de, de, de tracker Breeze... ...misschien is er iemand anders die dat ding hier heeft... Want mijn vraag is dus of de trekker Bries wel die mogelijkheid heeft om voetgangerspaden aan te geven. Nou, Het is natuurlijk heel simpel. Het zit hem helemaal niet in de trekker, de napigon, de tomtom -tom of wat dan ook. Het zit hem gewoon in de gebruikte kaarten. En die zijn gewoon geen van alle, met uitzondering van Topo Nederland, geschikt voor dit soort dingen. Want uh, op Topo Nederland, dat is een soort stafkaart die het leger ook gebruikt. Daar staat werkelijk elk landweggetje op. Nou ja, dat was ook eigenlijk mijn vraag. Welke kaarten eh, bevat bijvoorbeeld een apparaat als de trekker Breeze? Want eh, als het daarin kan, ja goed, het moet, het moet gewoon kunnen. Alleen iemand moet het gewoon een keer doen. Iemand moet het gewoon een keer maken. Het probleem is dat het allemaal commerciële producten zijn. Hè? Ze gaan niet voor de trekker apart een kaart maken. Want dat is, geen, dat, dat is geen haalbare kaart. Dat verdient zich zelf niet terug. Er moeten gewoon inderdaad uh, ja, eigenlijk meer vragen komen, ook vanuit het publiek uh, waarvan je zegt van uh, voetgangersnavigatie in, want dan komt het wel goed. In de Navigon moet ook echt letterlijk voetgangersnavigatie zijn. Die moet ook daadwerkelijk de voetgangerspaardjes aan kunnen geven. En de eerste beste fabrikant die zo'n kaart maakt, maar dan zal het zich zeker bij dit soort navigatiesystemen en de dienst nog alleen maar beperken... Tot gewoon de voetgangersroute zoals jij die noemt om, in Lelystad, gewoon de, he, de, de, de, de straten waar geen, ik heb waar geen auto's kunnen rijden. Ik heb overigens wel eens begrepen dat als je hem in voetgangersmode zet, zo'n apparaat, en je gaat bijvoorbeeld in Amsterdam of een andere in een, in een winkelstraat lopen, dat hij die, die dan wel herkent. Want die zal dan wel in die kaart zitten waarschijnlijk. Alleen dan die wordt waarschijnlijk geblokkeerd op het moment dat je met een auto rijdt gaat hij je natuurlijk juist niet door die straten heen sturen. Maar echt gewone bestaande straten, die schijnen wel in zo'n voetgangersmode te, te zitten. Dat kunnen we wel eens laten vertellen. Nog nooit echt in de praktijk uitgeprobeerd, want ja, ik ga niet zo makkelijk met zo'n ding, tenminste met, met, met streep in het winkel en het publiek. Dan moet je ook nog eens opletten wat er allemaal gebeurt met zo'n apparaat. Dat voelt mij ook wel weer wat ver. Nou, als je kijkt naar de voetgangersmodus van Navigon, is dat eigenlijk gewoon de, de, de, de fietsersmodus. Uh, nee, we, we hadden dus inderdaad een beetje onze uh, hoop gericht op, op Garmin. Omdat Garmin de, de fabrikant is voor dat soort uh, uh, voetgangersapparatuur. Uh, maar je hebt gelijk, het gaat, gaat gewoon puur om de kaarten. En misschien komt er nog iemand die uh, zo'n uitgebreide stafkaart in een app stopt. Ja, en wat ook een groot verschil is tussen wel of geen voetgangers, dat is eierichtingsverkeer. Uh, Volgens mij is dat nog de, het meest grote verschil, dat ze dus richtingsverkeer voor voetgangers gewoon eruit gooien. Dat het, dan wel, dat het dan wel allebei de kant op mag, en voor fietsers niet. Ik denk dat de, bij alle navigatiesystemen de uh, checkbox voor voetgangers uh, een beetje overspannen bekeken wordt, helaas. Ik was er net eventjes uit, jongens, maar uh, riep jij nou net iets tegen mij, Tom? Nou, ik was benieuwd, eh, omdat eh, jij en Inge de, de, de, de, de trekker Bries hebben... of je weet of daar wel uitgebreide voetgangerskaarten in zitten... dus die zogenaamde stafkaarten of uh, topokaarten... of dat dat ook gewoon dezelfde kaarten zijn die je ook vindt in Navigon en TomTom. Tom. Voor zover mij bekend zijn het gestripte NAFTEC-kaarten... dus inderdaad kaarten die uh, voor de automobilist uh, ontworpen zijn... en waar ze wat aan hebben zitten knutselen... En hier en daar kom je ook wonderlijke dingen tegen, word je wel eens te snel opgestuurd als voetganger. Oké, okay, dankjewel. Dan krijg ik hier nog een vraagje toegefluisterd. Uh, het gaat even over pages, waarvan ik niet weet of het uh, VoiceOver over echt heel goed bruikbaar en toegankelijk is. Maar Marga gebruikt dat gewoon uh, kijkend op het scherm. En die heeft nu een proefdocumentje gemaakt en uh, die wil graag dat documentje ook, zeg maar zoals we dat zo in het woord zo leuk gewend zijn, opslaan onder een bepaalde naam. En uh, de vraag is, hoe doe je dat? Het antwoord is, kan niet. Tenminste niet met de, met de voice-over. Als Marga het kijken doet, dan kun je op een gegeven moment wat schrijven en dan heb je linksbovenin... Links een documentenknop, als je daarop klikt, dan krijg je een lijst van documenten. En uit mijn hoofd schrijft rechts van ieder document zit een heel klein vlakje. En als je daar dan op klikt, dan kun je het van naam veranderen. Maar we kunnen dat niet van naam veranderen met de uh, voice-over actief. Dus dan heet hij gewoon leeg 1, leeg 2, leeg 3, leeg 4, etc. Zoals al, al mijn documenten heten. Oké, okay, dus je kan uiteindelijk die dingen wel, uh, wel maken, uh, ja, maar geeft het nu door, want die hebben ook nu leeg. Dit moment dat en zussen en zo, dus in feite is het dan gewoon uh, naam wijzigen door op het vakje te klikken, te dubbelklikken of zo. Dan, dan gaat hij gewoon een, uh, een tekstveldje activeren. Ja, dat klopt. Maar dat werkt nogmaals dus niet met de voice over, ook niet met dubbeltikken en vasthouden en zo. Dat werkt gewoon niet. Ja, misschien nog dubbeltikken vasthouden naar rechtsvegen, waar Daniel het over had. Misschien dat dat nog wat doet, maar misschien wil die wel weer juist documenten verwijderen. Ik zal die vraag gewoon eens bij, uh, bij Apple neerleggen, want we hebben momenteel een redelijke uh, een overleg met Apple zo af en toe. En mogelijk kunnen we daar dat soort dingen wel neerleggen dat zij het op de goede plek uh, plaatsen. Dat kunnen zij wat makkelijker dan wij. Dat lijkt me een heel goed idee. Want zijn er overigens nog uh, andere actieve? Uh, want ja, jij gebruikt dus kennelijk ook pages, direct, Dus dan, ja, dit is al een betrekkelijk slecht uh, toegankelijk. Uh, maar goed, ja, je kan die leeg 1, 2, 3. Natuurlijk, als je hem later op een pc of zo zou, uh, zou doen, zou je hem wel weer van naam kunnen veranderen. Uh, maar goed, uh, wat ik wou zeggen is, van zijn er nog andere Voice-Over goed bruikbare apps met uh, uh, die zeg maar goed tekst verwerken? Ja, er is er wel een die ik gebruik voor. Uh... TXT-bestanden, ik moet even kijken hoe het gekke ding heet, momentje. Nou, als het echt om TXT-bestanden gaat, dan kun je eigenlijk gewoon het beste notities gebruiken. Dat doe ik. Kun je de uh, bestanden ook keurige naam geven. Je kunt ze, uh, na de hand kun je ze mailen. Maar uh, over dat pages, ik heb het ook. Uh, ik gebruik het wel eens om een pdf mee te lezen. Maar echt handig is het niet. Daniel, ik weet niet of jij nog actief meeluistert, weet jij, want jij bent tenslotte onze abwijzer. Uh, weet jij of er inderdaad nog voice-over toegankelijke tekstverwerkingsapps zijn? Nee, um, het is moeilijk, nee. Ik heb er eigenlijk nog, ook niet mee bezig gehouden met uh, tekst. Moet u misschien eens naar uitkijken. Ik, ik gebruik uh, plaintext. En die gebruik ik omdat hij uh, makkelijk kan synchroniseren met uh, Dropbox. En vanuit Dropbox kan ik makkelijk verkort een verkorte link krijgen om die op Twitter te gooien. En ja, Plaintext die gaat wel. Met name het uh, zoeken in documenten is lastig. Dat vind ik zowel in... Uh, in pages vind ik dat als in plain text. Wat ik in pages wel weet, als ik mijn breienregel eraan hang en ik ga zoeken, dan gaat de breienregel gaat naar uh, het gevonden woord toe. Dus dan kan ik daar wel gewoon met een cursorrouting op klikken en daar uh, is dan meteen mijn focus bij dat woord. En hoe dat met de, uh, zonder breienregel moet, weet ik eerlijk gezegd niet goed. Dat is wel een beetje gokken waar het uitkomt. Nou ja, tekst verwerken zonder draaierregel. Echt een behoorlijk stukje lijkt me sowieso al een ondoenlijk gebeuren. Tenminste, ja, ik stik wel eens een mailtje of een 22-tje. Een, nou, Daar ben ik ook een beetje actief, niet echt, maar fanatiek. Maar ik lees vooral. Maar dat gaat allemaal nog wel. Maar voor de rest, ja, schrijf je toch gauw naar je oude vertrouwde pc voor wat betreft. Echt een fatsoenlijk stukje type. Nee, ik schrijf ook mijn hopelijk toch fatsoenlijke stukjes in, uh, in pages en ik gebruik uh, nu mijn pc omdat het gewoon niet anders kan. Ik gebruik eigenlijk zelden of nooit meer een pc. En dat valt me gezegd helemaal prima omdat het gewoon lekker mobiel is. Ik moet er wel bij zeggen dat ik heel veel werk met een uh, los keyboardje aan de iPhone zeker om stukken te schrijven of, uh, of mail te beantwoorden. Anders zou ik dat op een virtueel keyboard echt niet redden. Nee, dat, geen, dat, uh, dat gaat allemaal wel. Maar dat, uh, dat beperkt zich inderdaad tot het hoogst noodzakelijke. En uh, dat, uh, dat uh, ja goed, dat moet ik gewoon nog een beetje... Ja, wat, wat, wat zou een handige combinatie zijn? Hè? De, de, de PC dan met, uh, zeg maar, de, sorry, de, de, de, de iPhone of iPad met een, uh, met een uh, los... En een weer losse regel, want dat vind ik dus inderdaad. Ik heb wel zo'n focus, maar ik ben inmiddels toch wel een, ja, zo slechte breierschrijver dat ik kan dat uiteraard natuurlijk nog wel. Maar ik schrijf toch sneller uh, draaien op een gewoon. Uh, sorry, ik toch veel sneller en handiger op een gewoon toetsenbord. dan op het ouderwetse draaienklavier, om het maar zo te zeggen. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. En uh, zo'n uh, Apple Keyboard. dat is overigens wel de enige die er goed mee werkt. Want ik heb het in begin. Ik had hier zo'n uh, HP-Bluetooth-toetsenbordje uh, liggen. Die wordt niet eens herkend door uh, iPad, dus daar kan ik niks mee. Ik heb zo'n Apple-ding gehaald. En ik moet zeggen, uh, het werkt fantastisch hoor. Ik, uh, ik werk er graag mee. Het is, het is ergonomisch, erg prettig. En uh, ik heb toch iets tegen dat geveeg. En uh, dat kun je met dat toetsenbord aardig ondervangen. Als je eventjes de, de toetscombinaties uh, kent, dan kom je daar eigenlijk dan hoef je dat scherm nauwelijks meer aan te raken. Nee, ik, ik heb alleen nog, en die gooi ik dan meteen maar in de groep, nog nooit een toetscombinatie gevonden voor dubbel tikken en vasthouden. Nee, ik ook niet. G ga ik eens naar op zoek, want het is gewoon een kwestie van proberen hoor. Ik heb daar er heel erg hard naar gezocht, maar volgens mij is hij er gewoon niet. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, ja. En uh, hebben we het dan over een, een uh, los toetsenbord, wat je er zo uh, naast dat Apple toetsenbord, is dat dat toetsenbord waar je dan die iPad zo recht op uh, in kunt zetten, of uh, bedoel je dan een ander bord? Uh? Nee, ik bedoel gewoon een los uh, bluetooth toetsenbordje. Dat is een, een plat dingetje met een, uh, een, een, ja, een ronde buis aan de, aan de achterkant, Er zitten batterijen in. Daarmee ligt hij ook een beetje schuin voor je en uh, uh, ja ik vind dat heel prettig type, maar hij is helemaal los van de, van de iPad. Nee oké, okay. uh, ja, ik ken die andere ook, die heb ik ook weer zo ergens gezien. En dat lijkt me met name wel handig voor mensen die toch ook nog echt op het scherm kijken, want dan staat hij namelijk zo mooi als een soort beeldschermpje vlak voor je. Maar uh, ja, nou ja, dan moet ik daar gewoon eens een keer uh, in de winkel uh, naar gaan kijken. Ga ik zeker eens doen. Ik gebruik dat andere keyboard trouwens waar um, je je iPhone of iPad op zet. En het type-nummer van dat gekke ding is A1359. Hij uh, is vrij lastig te krijgen en ze hebben hem meestal niet op voorraad. Wat ik het prettige van dat ding vind is, um, voor Bluetooth moet je, hoewel ik uh, wel moet zeggen dat de Apple Bluetooth keyboards erg goed koppelen. ...en je niet zo vaak uh, hoeft uh, uh, opnieuw te pairen... Uh, ...moet je altijd wel opletten of je keyboard überhaupt gekoppeld is. En bij dat toetsbordje waar je hem opzet, dan zet je hem op en is hij meteen gekoppeld. Dus het keyboard neemt ook het, de stroom uit de iPhone. Een nadeel is wel dat hij wat groter is. Er zit een soort grote, een soort grote wasknijper achter... Waar de iPad zijn steun uithaalt als je hem erop zet. En ik ben het met Ruud zeker eens dat ergonomisch gezien vind ik het geweldigere toetsenborden om ook op te typen. Ze hebben iets grotere toetsen, je moet iets wennen aan de verhouding. Maar ze typen lekker licht en uh, ja, ik kan er snel mee uit de voet. Ik kan het niet anders dan met jullie eens zijn. Ik merk ook dat, uh, of tenminste, ik heb ook gezien dat uh, de toetsenborden die Apple gebruikt, bijvoorbeeld voor zijn, zijn MacBook Air, dat zijn exact dezelfde toetsenborden. Uh, wat mij betreft, en uh, dat geldt ook voor Lotte en ik denk dat Ruud dat wel kan beamen... Dirk, ik heb nog nooit meegemaakt dat het toetsenbord niet gevonden werd. Echt nog nooit. Dus uh, wat dat dan gaat, uh, we hebben hier ook zo'n uh, Microsoft toetsenbordje... ...en dat geeft wat meer problemen, trouwens ook om hem te koppelen... ...dan het uh, uh, toetsenbord van, uh, van Apple. Ja, helemaal mee eens. En uh, uh, als laatste... Ik gebruik dat ding nou drie, vier maanden vrij intensief. Er zitten twee penlightjes in, ik heb ze nog niet gewisseld, terwijl die HP, nou, als ik die een week intensief gebruikte, dan kon ik er nieuwe mini-penlijts in stoppen en dan was die leeg. Hij heeft alleen één nadeel dat toetsenbord, is dat hij vrij makkelijk aangaat. Er zit een drukknopje aan de zijkant en dat hoef je maar even ingedrukt te houden en hij gaat aan. Dus als ik hem los in mijn tas heb en hij raakt een beetje klem en er gebeurt ineens wat, dan begint mijn iPhone te kletsen. Want dat komt dan omdat uh, mijn toetsenbord aangegaan is. Ja, dat kan. Maar ik, ik heb er eerlijk gezegd niet echt veel last van hoor, moet ik zeggen. Maar ik, ik onderken het, uh, het risico. Het... En het uurtje is voorbij, denk ik. Ik miste even wat jij uh, riep, Daniel. Ik denk het uur is voorbij. En daar heb je op mij betreft helemaal gelijk in. Of, was, of zei je wat anders? Nee, nee. Uh, de tijd is voorbij gevlogen. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Uh, ik vond het leuk en uh, ik hoop dat we met z'n allen er wat aan gehad hebben. Volgende week gaan we weer. Uh, zijn er bij jullie onderwerpen waarvan je zegt, nou, kijk daar eens naar of behandel dat is. Uh, dat kun je of nu melden, dan zet ik het op de lijst. Je kunt het ook later schrijven aan uh, i ask dan komt het bij Tom of bij mij terecht. En dan gaan we daar wat mee doen. Um, wat mij betreft stuur die mail die we rondgestuurd hebben naar zoveel mogelijk iPhone of iPad gebruikers. Dat deze uh, groep zo groot mogelijk mag worden. En dat we met alle leuke dingen kunnen gaan en blijven doen. Ja, ik kan niet anders dan me daarbij aansluiten. De, de room was voor de helft gevuld. Dus we kunnen nog meer mensen hebben. En uh, we zullen ook opletten uh, op signalen van mensen uh, die roepen van eigenlijk is, uh, zou ik graag willen, maar is de tijd niet geschikt. Uh, daar zullen we zeker naar blijven kijken, Daniel. Ook bedankt. Ik vond het uh, heel leuk. Ja, ik moest even aan zo'n uh, chatroom wennen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar uh, ik vond het erg leuk en ik probeer er dan voor de volgende week ook weer bij te zijn. Oké, okay, dan uh, wens ik bij deze iedereen uh, een fijne middag en een fijn weekend. En dank uh, collega's uh, Tom Hessels en uh, Nancy Reining voor de assistentie en het opnemen en het meekijken, et cetera. Overigens nog één ding, Frits, jij hebt het heel zacht. Dus als je die volgende week wat op kunt pompen, ben je wat makkelijker te verstaan. En hey jongens, fijn weekend en tot de volgende week.